1 uur. Het NOS Journaal door Altmeegens. Goedemiddag, Vertrekhalle Schiphol ontruimt na bommelding, thuiswinkels willen dat overheid hackers harder aanpakt, een Turkse politie arresteert 100 Koerden. Het weerbericht, uh, het is bewolkt, het motregent wat en later volgt vanuit het noordwesten meer regen waarbij vooral in het zuidoosten sneeuw of natte sneeuw kan vallen. Temperatuur 3 graden in Limburg en plus 6 graden op de Wadden. Morgen en de dagen daarna is het wisselvallig met overdag temperaturen enkele graden boven nul en s'nachts zo rond het vriespunt. Ja, maar weer eens naar Schiphol. Vertrek al 1 en 2 daar. Die zijn ontruimd vanwege een bommelding. Edwin van den Berg, onze verslaggever, is op de luchthaven. Edwin, al duidelijk waar die bommelding vandaan komt? Vermoedelijk van een meneer die heeft gegeten op het panoramaterras. Daar weigerde te betalen. Zich vervolgens verschanste op een van de toiletten hier in een van de vertrekhalen. En toen riep dat hij een bom bij zich had. En op dat moment kwam er een grote operatie hier op gang. Reizigers konden niet meer naar binnen bij vertrekhal 1 en 2. En dat duurt op dit moment nog voort. En de marechaussee neemt zijn melding wel heel serieus, hè? Die indruk heb ik zeker. Afgezien dat zij hier posten en de ingangen hebben afgezet... kwam hier zojuist een arrestatieteam bij Schiphol aan. De EOD is er al wat langere tijd... Uiteraard, eh, om eh, de vertrekhal te onderzoeken of er inderdaad hier iets explosiefs ligt. Maar eh, eh, mensen die hier werken, ik sprak twee mensen van een autoverhuurbedrijf, die hier wel vaker eh, dergelijke meldingen hebben meegemaakt, die vertelden me dat ze in de twaalf jaar dat zij hier op Schiphol werkten, nog niet eerder zo'n grootse aanpak van de Maraiso-C en eh, de EOD hadden gezien. Dus dat geeft wellicht aan hoe serieus ze het hier nemen vanochtend. Terwijl je voorzichtig de conclusie kan trekken dat het gaat om, om de melding door een verwachting. Waar de man die daar ja, ergens boos over is geworden, neemt niet ja. weg dat ze dus toch inderdaad het zekere voor het onzekere nemen. Ja, zeker. Omdat je dat natuurlijk altijd doet bij een bommelding... en bij zo'n groot bedrijf als Schiphol heeft dat natuurlijk direct consequenties... voor duizenden mensen die hier al waren om in te checken. Uh, ik sprak een stel dat ging vanwege de ijzel vanochtend in de Randstad... juist eerder van huis om vervolgens hier toch, nadat ze op Schiphol kwamen... behoorlijk wat vertraging op te lopen, hoewel ze misschien hun vlucht nog halen. Mensen worden dus ook aangeraden om wel naar Schiphol... Te komen, goed de informatie te checken. Maar ja, die informatie die is ook niet eenduidig. De ene vlucht gaat nog wel. De ander, die ligt achter een van de gates bij deze vertrekhal... loopt wellicht vertraging op. In ieder geval wordt de informatie hier uh, in de afgelopen uren uh, uh, verbeterd. Dat viel bij het begin van de middag wel tegen. Maar op dit moment weten veel reizigers... Uh, nog niet helemaal waar ze aan toe zijn. In ieder geval wachten ze allemaal voor de afzetlinten tot ze kunnen inchecken en kunnen vertrekken. Edwin van den Berg, vanaf Schiphol, dankjewel. De politie in Turkije heeft zo'n 100 Koerden opgepakt... onder wie burgemeesters en journalisten. De Koerden zouden lid zijn van de KCK, de Confederatie van de Koerdische Gemeenschappen. Correspondent Bram van Meulen. De KCK wordt gezien als de urbane tak, dus de stadstak van de PKK. En dat is de beweging die hier al bijna 30 jaar strijdt voor zelfbestuur... met wapens, met bommen... Onder die vlag van die KZK zijn honderden koeren opgepakt. Jongeren, activisten, maar bijvoorbeeld ook intellectuelen... die alleen in de krant schrijven en smeken om meer rechten voor de koeren. Politie in Den Haag heeft een illegaal casino opgerold. Op de eerste etage van een bedrijfspand waren dertig mensen aanwezig... en die zaten allemaal achter pokertafels. De politie was over het casino getipt. Alle spelers mochten naar huis, maar pas nadat hun identiteit was vastgesteld. Dit is het NOS Journaal, met Dorald Megens.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 In totaal hebben we er zo'n kleine duizend, dus het is nog maar een fractie hm. van het totaal. En ook in Groningen worden gemalen weer aangezet. Thuiswinkels willen dat de overheid strenger optreedt tegen hackers. Dat zegt de branchevereniging thuiswinkel.org, zo heet die, naar aanleiding van de hack bij babydump.nl. De vereniging onderzoekt de hack zelf ook, zegt Wijnand Jonge van thuiswinkel.org. We hebben nog geen resultaat uh, van, dat uh, doen we uiteraard uh, zorgvuldig...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 Nou, ja, we maken ons vooral natuurlijk zorgen over het feit dat enerzijds natuurlijk hackers, zo lijkt het een beetje, toch de vrije hand hebben om alles maar aan de kaart te stellen. Dat laatste op zich is goed. Hè? Want ethische hackers die als een soort klokkenluider dat aan de kaart stellen, dat vinden we op zich een prima zaak. Maar zodra vervolgens dit soort gegevens ook op live op internet beschikbaar komen, is dat is natuurlijk geen goede zaak. En daar zou eigenlijk gewoon.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 En met die eerste vlucht worden negen mini-satellieten in de ruimte gebracht. Sport. Ja, de gemalen worden aangezet, de dooi is ingetreden... maar toch vandaag in Eerne Wouden nog de laatste klassieker op natuurreis. In Friesland verslaggever Herbert Dijkstra. Herbert, hoeveel kilometer moeten ze nog? Nou, we zijn wel over de helft. De totale afstand is 100 kilometer. En terwijl de eerste Friesen hier proberen ook het eerste ijs te vinden. Want zo is het ongeveer, hoor, gisteren. Het is echt dood. Er ligt heel veel water op het ijs. Het is absoluut niet koud. Het is een waterballet. Maar het kan nog. Het ijs is dik genoeg. Dus uh, Die mannen zijn om 11 uur van start gegaan voor de wedstrijd over 100 kilometer. Het is een echte klassieker. Hij behoort in de reeks echte klassiekers uit het verleden. Dus de belang is eigenlijk oh. nogal groot. Dat is ook de reden dat het telefoon toch wel bijna voltallen gestart is. Met een enkele uitzondering trouwens. Want ik sprak vlak voor de start Bart de Vries. Hij wou zijn schaatsen aantrekken en trok ze net zo snel weer uit. Want hij heeft allemaal blaren op zijn hak. Hij zegt, ja, dat is toch het gevolg van duizend wedstrijdkilometers... inmiddels op natuurreizen. Dat zegt natuurlijk een hoop. Hmm. Twee opmerkelijke deelnemers verder. René Ruitenberg bij de Veteranen en Bob de Jong... Maar uh, de Jong die was afgelopen weekend in Hamer toch bij de wereldbekerwedstrijden? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was ook verrast. Het blijkt zelfs dat hij geprobeerd heeft om gisteren nog een vlucht te pakken zo vroeg... dat hij nog de Holland-Venetje toch zou kunnen rijden. Dat is mislukt, dat vond hij vreselijk. Want ja, hij zit uh, op dit moment uh, wil hij heel graag eigenlijk allebei doen... Hè? Uh, dus hij is op het allerlaatste moment naar Hamar afgereisd. Nou ja, daar versloeg hij nog Sven Kramer op de vijf kilometer. En het bloed kruipt ook bij uh, de jongen waar het niet gaat. Dus hij is meteen weer teruggegaan, zo snel als het kon. En stond tot ieders verrassing, ook die van mij, uh, weer aan de start. En dat siert uh, ja, dat, dat hem ook weer als auto olympisch kampioen, 10 kilometer. De man is gewoon een echte liefhebber. En uh, hij was ook niet van het ijs te slaan, moet ik eerlijk zeggen. En uh, ja, je had het net over René Ruitenberg. Dat ja. is ook vrij bijzonder. Hij rijdt nog gewoon in het A-peloton. Dat betekent gewoon de wedstrijd. En hij zit nu, dat is wel aardig, in de voorste groep van een man of 16 nog... is er over in deze wedstrijd. Althans, die nog meedoen voor de prijzen. Uh, Ruitenberg heeft zijn carrière veel gewonnen. Een grote wedstrijd ook. Nederlands kampioen geweest. Uh, maar het zou natuurlijk de cirkel wel rondmaken. Want het is echt zijn laatste optreden in Nederland... En dan gaan ze schaatsen in het vet. En dan uh, ja, sluit je toch min of meer een tijdperk af. Want er zijn er niet zoveel die de Alstede Toch van 97 hebben meegemaakt. Uh, en zeker hij. Hij heeft nog in de kopgroep gereden. Ja, en het uh, is een uitstervend ras. Het houdt een keer hij rijdt op, nog. Ja, hij rijdt het nog. Het houdt een keer op, ja. ja. De vrouwen, uh, Herbert, uh, zijn die al gefinisht? De vrouwen zijn gefinisd, die zijn veel eerder gestart ook vanochtend al om negen uur. En die waren even voor elfen klaar en die sprint, dat was wel spannend. Die werd gewonnen door Carla Zielman, Irene Schouten, die niet zoveel wedstrijden heeft gereden. Die was net even te vroeg op kop, die werd nu tweede. Maria Sterk derde en Tamer van de Wal werd nu vierde. Zij is de vrouw overigens die wel de meeste natuurreiswedstrijden heeft gewonnen dit seizoen. En ze mag zich dus ook winnaar is noemen van het klassement over natuurreiswedstrijden. Want dat klassement bestaat ook. Ja, en, en met Erna Wouden is het daarmee ook klaar? Of zijn er deze week nog meer wedstrijden? Ik kan me zo voorstellen dat het, uh, het dooit, de, de gemalen worden aangezet... dus dat het hiermee na nou vandaag afgelopen is of niet? Ja, de gemalen worden inderdaad uh, vanmiddag aangezet. Dus de scheepvaart wordt ook weer uh, toegestaan. Ook hier, heb ik begrepen, in Eerderwoude, door de Vagheulen althans. Uh, dat betekent dat het wel klaar is in Nederland. Maar er bestaat een afspraak. En dat zeg ik terwijl nu uh, de voorste groep mannen weer langskomt. Misschien kan ik even kijken wie daarin zit. Martijn Kromkamp rijdt hier op kop. Ik zie Roelof Koops. Ik zie dat jonge talent Simon Schouten. En dan zoek ik nog even... Of wij inderdaad. Ja, René Ruitenberg, hij zit er nog gewoon bij. Dat zou wat zij zeggen Als hij hier in zijn laatste optreden. ook nog. dus uh, de wind zou kunnen pakken. Het ja. zou kunnen, maar daarover later meer. Uh, in Nederland zijn. is het klaar. In Nederland is het klaar. Maar er bestaat nog een afspraak om in het buitenland te gaan rijden. Uh, en, en men vindt, en dat, dat is ook terecht. daar moeten we wel naartoe. Want als er geen natuurreis is in Nederland. dan staan die organisaties in het buitenland. Ook klaar voor ons. Dus het hele peloton stapt donderdag nog in het vliegtuig naar Zweden. En daar wordt zaterdag echt de laatste race van dit seizoen gereden. En dat is ook op natuurhuis uiteraard. Ze zijn op de helft daar in Eernewoude. Later vandaag horen wij uh, meer over hoe het uh, daar verloopt. Herbert Dijkstra in Eernewoude voor dit moment. Dankjewel. je Snow van RKC Walwijk is voor vier wedstrijden geschorst... na zijn rode kaart gisteren in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Snow kreeg rood na een onbesuisde tackle op het scheenbeen van Victor Elm. Bij de vaststelling van de schorsing is rekening gehouden met de rode kaart die Snow kreeg in de bekerwedstrijd tegen Herakles. We hebben verkeersinformatie. Daarvoor Dennis Mooi. Goedemiddag. Een hele goede middag. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Maarsberg en Bunning staat 9 kilometer en is de rechterreis ook dicht. Je kan omrijden door bij Ede voor de A30 naar Barneveld te kiezen... en daar dan de A1 in de richting van Amersfoort. A27 Almere-Utrecht. Daar staat tussen Hilversum en Beeldhoven 2 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de rechterreist ook dicht. Dennis, dankjewel. De hoofdpunten uit deze uitzending. Schiphol is voor een deel ontruimd na een bommelding. Terminal 1 en 2 zijn afgesloten... en de Marisocé onderzoekt de zaak op dit moment. De Turkse politie heeft zo'n 100 Koerden opgepakt... onder wie burgemeesters en journalisten... dat gebeurde onder meer in Istanbul en de hoofdstad Ankara. En thuiswinkels willen dat de overheid uh, hackers harder aanpakt. Thuiswinkel.org zegt dat naar aanleiding van de hack bij babydump.nl... daarbij werden gegevens van 500 mensen online gezet. En ik kan melden dat op Schiphol één man is aangehouden na de bommelding... waarbij Terminal 1 en 2 zijn afgesloten. Nadere informatie volgt hier op Radio 1. We gaan nog even naar Edwin van den Berg bij uh, de luchthaven. Edwin, er is iemand opgepakt, begrijp ik. De man die de bommelding heeft gedaan is zojuist door een arrestatieteam aangehouden. Ik weet niet of dat gebeurd is op de plek waar hij zich eerder heeft verschanst op het toilet... of op een andere plek in een van de vertrekhallen. Hij is in ieder geval gearresteerd. Meldt hier net een woordvoerder van de Koninklijke Marassoucet. Ja. Of hij inderdaad een explosief bij zich had, dat is nog niet bekend. En zijn de hallen weer open, 1 en 2? Nou, nog niet, maar dat zal uh, uh, afhankelijk van uh, uh, uh, het onderzoek... of hij al dan niet een explosief bij zich had, uh, duidelijk worden. Als dat niet zo blijkt te zijn, dan zal de boel weer snel worden vrijgegeven. Dus dat is op dit moment nog niet direct te zeggen. Edwin van den Berg, dank je wel voor deze laatste informatie. Het is 14 over 1. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal op Radio 1. Zo meteen hier het vervolg van lunch. Volg je hart?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 Bel 0800 0828. Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste 6 maanden 50% korting. U betaalt dus slechts 6,25 per maand. Ga naar de Vodafone winkel of bel 0800 0500. Spaarloon wordt spaar online. Open nu de spaar online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Dit is Radio 1. NCRV Lunch Frank Dumos. Goedemiddag, welkom terug bij Lunch. Vandaag is het ABN Amro tennis toernooi begonnen in Rotterdam. Straks praten we met het hoofd van de scheidsrechters die de wedstrijden in goede banen moet leiden. En deze week volgen we actrice Karin Krutse. Ze heeft een drukke werkweek. Ze heeft opnames van het hoorspel De Kus dat vanaf volgende week te horen is in de nacht op Radio 1. Naast deze opnames staat ze deze week ook in het theater als Badeloch in het toneelstuk De Gijsbrecht. Een deel van haar werkplezier haalt Carine Krutsen uit het interpreteren van haar personage en de tekst. Als je dat puur letterlijk neemt wat daar staat, dan zeg je wat een rare vrouw. Die zegt gewoon ik hou meer van jou dan van mijn kinderen. Maar als je het interpreteert als ik zal alles zeggen en alles doen om je hier te houden, dan is het maar de vraag of dat de waarheid is. En na half twee stamp.nl, vandaag praten we over de PVV-site... waar mensen hun ongenoegen over Oost- en Midden-Europeanen kunnen melden. De kritiek op de site wordt steeds luider. Maar premier Rutte heeft vooralsnog geen mening over de site. Wordt het gezien de nationale en internationale kritiek niet tijd... dat Rutte zich openlijk distancieert van het PVV-initiatief? We zijn benieuwd naar uw mening. Straks de stelling is...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 De werklunch. De belangrijkste muziekprijzen ter wereld. De Grammys zijn vannacht uitgereikt in de Amerikaanse stad Los Angeles. Het onverwachte overlijden van zangeres Whitney Houston overschaduwde de jaarlijkse uitreiking. Voor blogger en journalist Arjan Timmermans zijn de Grammys en Grammy uitreikingen een jaarlijks terugkerend evenement. En we hebben hem aan de telefoon. Arjan Timmermans, goede nacht voor jou. Ja, goedenacht. Hoe is het? Ja, het is kwart over vier bij jou in de nacht. Je bent net terug van het laatste feestje. Hoe was dat? Ja, dat was prima. Dat was een privéfeestje van Rihanna. Ze had me uitgenodigd. Daar was ik bij. En daar deed ze een klein optreden ook. Dat was echt een superfeestje. En ze heeft ook een heel goed jaar achter de rug. En ze trad ook op tijdens de Grammys. Dus ze had wat te vieren vanavond. Hoe komt een Nederlandse jongen op de Grammys... en hoe komt een Nederlandse jongen op het privéfeestje van Rihanna terecht? Nou, ik ben 15 jaar geleden naar Amerika verhuisd. En uh, ongeveer 10 jaar geleden ben ik uh, begonnen met het schrijven van uh, muziekrecenties voor verschillende bladen en kranten in de Verenigde Staten. En ik heb toen ook mijn eigen blog begonnen, arjanrides.com. En uh, over die jaren heb ik uh, heel veel, uh, dat helemaal opgebouwd en een heel goed lezerschap uh, gecreëerd. En ook een hele goede relatie met, relatie met platenmaatschappijen en artiesten en fans. En uh, op basis daarvan het succes van mijn blog. Uh, ...heeft de Recording Academy uh, mij gevraagd om uh, betrokken te zijn bij de Grammys. En dat doe ik nu al vier jaar. Dus ik blog voor uh, grammy.com. En ik ben ook bezig op Twitter voor de Grammys. Dus het is een enorme eer. En uh, ik was zelfs de eerste blogger en de online journalist die ze hebben gevraagd... ...om uh, bij de Grammys te komen werken. Kijk eens aan. En, en kun je ervan leven van jouw werk als blogger op deze manier? Ja, dat Ja, uh, dat, dat, dat lukt uh, heel goed. Uh, uh, er zijn verschillende dingen die ik doe. Uh, er zijn partnerships met, uh, met een aantal bedrijven die ik doe, om hen te adviseren over hoe ze muziek kunnen gebruiken in marketing, zoals HP en uh, Microsoft. Uh, maar de Grammys, uh, dat, dat is natuurlijk het belangrijkste wat ik doe en uh, ja, dat lukt. Dit was de allereerste keer dat jij er rondliep of ben je er vaker geweest? Dit dus was mijn vierde jaar. Dus ik, uh, ik ben al redelijk uh, wat ervaren over hoe uh, de show werkt. Het is... Uh, niet alleen de show op zondagavond, maar het is een hele week in Los Angeles... met activiteiten rondom muziek. En dat versla ik allemaal voor de Grammys. Ja, en ooit dus vier jaar geleden als eerste die je daar rond mocht lopen... vanuit de online wereld. Mag je dan ook overal komen tijdens die Grammys? Ja, ik heb een badge en dan is het all access. Dus ik was vanavond tijdens de grote show ook vooral backstage... met artiesten en presenters... Uh, dus ja, het is een, uh, als een muziekfan, want dat ben ik uiteindelijk gewoon, ik hou gewoon ontzettend van muziek, is het uh, gewoon een dream come true voor mij om, uh, om bij de Grammys te kunnen zijn en uh, zoveel access te kunnen hebben uh, tot, uh, tot dingen die normaal mensen niet zien uh, als ze naar het TV kijken. Ja, ja. Je, je, je, je Nederlands begint een beetje te slijten, hoor ik. Het excess... Oh, toch wel? Oh, ik probeer echt mijn best... Ja, je, je doet het uitstekend. Maar de, toe, de toegang, wil okay. de, de je... Uh, weet je waar jij was toen jij het nieuws hoorde... van het overlijden van Whitney Houston? Ja, ik was in het hotel waar zij is over, uh, zij overleden. De uh, Beverly Hilton, wat een heel gerenommeerd uh, groot hotel is... in uh, Beverly Hills, in Los Angeles. En... Ik was daar op de zaterdagavond omdat uh, daar een groot gala plaatsvond, uh, ook ter ere van de Grammys. Een gala dat werd georganiseerd door Clive Davis, een hele invloedrijke muziekman hier in de Verenigde Staten, die overigens Whitney Houston heeft ontdekt. Okay. Um, en Whitney zou samen met Clive Davis uh, de red carpet lopen voor uh, dat gala. En ik stond op de red carpet met artiesten te praten toen ik op Twitter zag dat ze was overleden in de Beverly Hilton. Dus het was een hele, ja, toch akelig, ironisch feit. Maar ik was dus daar ter plekke. Ja, goed. Nou, hoe dichtbij kan je zijn, zullen we maar zeggen, op dat moment. En het heeft uiteindelijk ook de heleboel overschaduwd daar en terecht. Arjan Timmermans, ga je nu slapen of ga je nog doorfeesten? Ik, uh, ik ga nog even bloggen. <laughs> Oké, okay, dat is dat, waar. Dat was niet zo je, je weet toch, het, het nieuws staat nooit stil, dus uh, ik ga nog even wat doen. Je hebt groot gelijk. Arjan Timmermans, uh, journalist en blogger daar in Los Angeles. Dank je wel. Dank je. We gaan uh, naar uh, de werklunch en wel uh, over het ABN amro tennis -toernooi. Dat is begonnen in Ahoy. Uh, een week lang strijden de tennissers uh, om de overwinning... onder toeziend oog van het publiek... en onder toeziend oog van de scheids- en de lijnrechters. In de werklunch vandaag aandacht voor die mensen, mannen en vrouwen... die op de scheidsrechterstoel de wedstrijd leiden... en lijnrechters die in een fractie van een seconde moeten bepalen... of de bal in of uit is. De man die verantwoordelijk is voor alle scheids- en lijnrechters is Dries Krama. Zelf ook tennisscheidsrechter, maar nu even niet. Verslaggever Ingrid Koning sprak vanochtend met hem. We zijn nu op centencourt en we zien al wat tennissers inspelen. En ik zie ook al her en der wat scheidsrechters voorbij lopen. Hoeveel scheidsrechters zijn er eigenlijk tijdens dit toernooi aanwezig? We hebben 40 lijnrechters en ongeveer 6 stoelscheidsrechters. Uh, de stoelscheidsrechters komen uit het buitenland en een paar uit Nederland. Maar dat is met name voor de kwalificatie. Want het toernooi is op zaterdag al begonnen. Met 16 spelers. Die spelen om vier plekjes in het hoofdtoernooi. En die mogen vandaag beginnen. En voor u is het dus ook al zaterdag begonnen om met, met het indelen. Deelt u nou alle scheidsrechters in? Ja, die deel ik in. En alle lijnrechters met name. Dus ik kijk naar de lijnrechters. Op welke lijn zijn ze goed? Want het maakt het verschil uit of dat je op een baselijn zit of op een servicelijn. Of op een lange lijn. Dat heeft een beetje te maken met je oogzenuwen en je oog. Hoe dat, uh, hoe dat kan reageren. En een dwarselijn is iets anders dan een lange lijn. En moet ik me dan echt voorstellen dat u een lijst ophangt met waar ze staan en dat al die scheidsrechters en lijnrechters daar omheen gaan kijken en kijken, oh, ik heb die wedstrijd? Ja, sterker nog. Ik maak een schema voor iedere wedstrijd en voor iedere, ieder uur van een wedstrijd. Want we hebben een ploegenwisseling om het uur en dan komt er weer een verse ploeg op. Dan is de andere ploeg die gaat weer een uur rusten en dan komt de volgende ploeg er weer op. En van ieder uur is er een schema wie op welke lijn zit. Daar kijkt ook de scheidsrechter op de stoel naar... en die beoordeelt dan alle lijnrechters op dat moment... Met, met plusjes en minnetjes wat ze goed en wat ze niet goed gedaan hebben... of beter kunnen doen. En uiteindelijk komen we donderdag tot een selectie. Van die veertig mensen moeten er helaas twintig naar huis... en de twintig allerbeste mogen op het mooie toernooi van ABN Ammo in Rotterdam... die finale gaan doen. Maar het is een harde wereld dus ook voor die lijnrechters. Het is heel competitief, maar wel leuk. Het belangrijkste is ook dat je dan in een team kunt werken... want ja je bent met elkaar... Uh, het is ook een kwestie van gunnen. Je bent een team en de teamprestatie is het allerbelangrijkste. Kwaliteit en teamprestatie, dat is punt 1 hier. Doen de Nederlandse tennisscheidsrechters nou een beetje mee aan dit toernooi of zijn het vooral de buitenlanders? Nee hoor, absoluut. De Nederlanders doen absoluut mee. We hebben 40 lijnrechters, daarvan zijn 12 buitenlanders en de rest zijn Nederlanders. Dus het merendeel is Nederlanders. En is het moeilijk om, om dit te worden? Je moet voldoende vlieguren maken, zeg ik altijd maar. Je kunt nooit beginnen op het ABN-toernooi. Je moet op wat kleinere toernooien beginnen. En als je dan potentieel hebt, kun je goed doorgroeien. Dus mensen die dat graag zouden willen, moeten zich opgeven bij het district. Dan kunnen ze een cursus gaan volgen om lijnrechter te worden. En dan heb je de kans dat je binnen een aantal jaren ook op het ABN kunt functioneren. Iemand die goed is, komt gegarandeerd op het ABN-toernooi terecht. Maar wat voor kenmerken moet je hebben om dit goed te kunnen? Je moet stressbestendig zijn. Je moet je dus voorstellen dat er is een bal die of net in of net uit is. Je weet dat er een miljoen mensen naar de televisie zitten te kijken. Er staat heel wat op het spel bij die spelers. Dus dan moet je stressbestendig zijn. Je moet een goede conditie hebben en je moet goede ogen hebben. Als ik nu naar het veld kijk, dan zie ik 2, 4, 5, 6, 7. Hoeveel lijnrechters zie ik, nog niet? Negen, als het goed is. Er zitten er negen lijnrechters en één stoelscheidsrechter. En een aantal, uh, dat zijn er dus zes, die hebben de lange lijnen in de, in de gaten. En de rest heeft de, de dwarslijnen, dus de baseline en de servicelijnen in de gaten. En zijn die alle negen even hard nodig allemaal? Die zijn alle negen hard nodig. Maar je hoort die steeds ook meer over de Hawkeye. Wat is dat precies? Hokkeye is een systeem met een aantal camera's die hier opgehangen zijn en alle camera's brengen beelden bij elkaar en een speler heeft het recht tijdens een set om drie keer een, een vraag te doen van uh, mag ik hockey zien? Uh, dan wordt dus het beeld geprojecteerd van waar die bal gestuit heeft en dan is die call die hockey laat zien die staat. Dat is de goede call. En heeft het ook het werk beïnvloed van de scheids- of grensrechter? Nee, absoluut niet. Uh, de eerste keer dat we ermee moesten werken, heb je wel het idee van: oh jee, er zit een camera boven die bekijkt alles. Maar het gaat op het ogenblik op een hele natuurlijke manier. Maar jullie zijn dus nog wel nodig, dus? Ik vind het een hulpmiddel. Het is een bevestiging van mensen die goed zijn. Is, voor mensen die goed zijn is het een bevestiging. En wat ik hier niet zie, is de netrechter van vroeger. Ja, die is weg. Die is op dit soort weg. En als je heel goed kijkt, zie je door het net een heel dun draadje lopen. En zitten er een paar hele kleine uh, puntjes aan het net. Uh, dat draadje is verbonden met een apparaat dat zit op de scheidsrechterstoel. En op het moment dat de speler gaat serveren, drukt de scheidsrechter een knopje in. Als dan de bal het net raakt, hoor je een heel klein piepje. Dat is voor mensen in de zaal bijna niet te horen, maar spelers en de scheidsrechter hoort dat. En dan uh, roept hij LED, hè, LED eerste service. Uh, dus de lijnrechter aan het net is niet meer nodig, de vroegere netrechter. En is, die is vervangen door een, uh, door, een, door een draadje, zou je kunnen zeggen. Dus de netrechter is weg. En hoe ziet u dan de toekomst in van die lijn- en scheidsrechters? Want bedoel, de techniek staat voor niets. Wat verwacht u over tien jaar? Nou, ik verwacht dat mensenogen nog steeds het beste zijn. Uh, dat klinkt heel erg gek. Mekero was altijd een tegenstander in het verleden van allerlei elektronische toestanden. Want ze hebben natuurlijk heel veel geprobeerd om um, elektronica in lijnen te brengen in schoenen van, van, van tennisspelers. Noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk is gebleken dat dat systeem ook kapot kan gaan tijdens een wedstrijd. En dan heb je altijd nog een extra lijnrechterscrew achter de, achter de hand nodig. En het, het is, ja, de geschiedenis heeft laten zien dat uh, mensenogen toch heel erg goed zijn. Dit toernooi duurt een week. En wat doet een tennislijnrechter nou de rest van het jaar? Uh, er zijn erbij die fulltime zijn. Die gaan de hele wereld over. Ook hier hebben we mensen die hebben bij de ATP uh, wereldfinale gezeten. Die zitten op Wimbledon. Die zijn naar de Australian Open geweest een paar weken geleden. Die zitten ook hier. Uh, en voor de rest is het een, een mengeling, zeg ik altijd maar, van wat, wat je in de samenleving ziet. Uh, van een orthopedisch chirurg tot een student en alles wat ertussenin zit, zit hier op de lijn. En wat doet u zelf het rest van het jaar dan? Ik heb een transportbedrijf en uh, dat, daar heb ik uh, uh, wat minder bemoeienissen mee. Ik probeer een beetje terug te trekken uit dat gebeuren. En ik heb nog een aantal bestuurlijke functies. En ik doe dit toernooi als een van de leukste dingen in het jaar. Maar goed dus in de logistiek. En volgens mij gaan we nu samen die lijst maar even ophangen met wie wanneer wat gaat doen. Hè? Ja, laten we dat maar eventjes doen. Dan kunnen ze, ze staan al te kijken om te kijken op welke lijn ze zitten. Verslaggever Ingrid Koning sprak met het hoofd van alle schijps, scheids- en lijnrechters Dries Krama. De Werkweek. Deze week met. Karin Krutse. Deze week nemen wij het hoorspel De Kus op van Gert Thijs. En dat doe ik samen met Huub Stapel. En het is de laatste speelweek van de voorstelling Gijsbrecht van Amstel van Vondel. Van het stuk De Kus, waarmee Karin Krutse vorig jaar door het land toerde, wordt dus een hoorspel gemaakt. Dit seizoen speelt ze in de Gijsbrecht. In het eerste deel van de Werkweek treffen we La Krutse, terwijl ze haar stem losmaakt voor de voorstelling. Namen, noem mijn naam en noem mijn naam noem mijn naam noem mijn naam noem een naam noem mijn naam noem een naam noem een naam noem naam noem een naam namen, noem een naam noem naam noem een naam noem een naam noem naam noem naam en noem naam noem naam noem naam noem naam noem naam noem noem naam noem naam noem naam noem naam en ze denkt, ik raak hem kwijt en ik moet met alles proberen, met alles wat in me zit, proberen om hem tegen te houden. En um, nou, dat doet ze ook letterlijk. Ze zegt, maak me dan maar dood hier. Ik gehoorzaam ik je niet, ik ga niet weg, want hij stuurt haar weg met haar kinderen, ze, dat doe ik niet. Dan laat ons maar hier en uh, dan sterven we allemaal. En dat is een behoorlijke, dat is de laatste scène, een behoorlijk krachtige man-vrouw scène, waarin ze volledig gelijkwaardig zijn. En dat is helemaal niet zo hier, voor de hand liggend, inderdaad, met rollen uit die tijd. Hier jo ha? Na. Nou, ik doe dan ook wel een stukje tekst. Dus uh, ik had nog amper aan mijn pronk en kerstnachtskleren om in de kerk met heel de stad te triomferen. Voor God, die het leger dreef van de aangevochten wallen en zich vernederen kwam in Bethlehems arme stal. Hier gaan we zachtjes praten, want we gaan naar de in. Je hoort hier alles heel goed, en het is een open decor waar de coulissen vrij open zijn. Dus je moet echt wel heel erg uitkijken, maar niet heel veel kletsen. Als je een rol speelt, dan trek je die rol naar jezelf toe. Het is niet zo dat jij naar de rol toe gaat. Dat is een soort, ik stap niet, of ik kruip niet in de huid van een ander. Een rol kruipt in jou. Die verover je langzaam, maar die geef je natuurlijk elementen van jezelf mee. Op een voorbeeld in noemen, Badeloch zegt op een gegeven moment... Uh,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 Al repeterend denk je dat en kom je met een regisseur en, en tegenspelers en zo... kom je erachter dat dat onze interpretatie is. Maar je kunt het ook heel anders spelen. Sta stil, mijn lief, sta stil. Uw gijsbrecht zal ze drogen. Nu kus hem eens en zeg wat is het dat u smaakt? Mijn lijkt... Ik weet niet wat een zwaarigheid op het hart ik heb in mijn de slaap iets schrikkelijks vernomen. Een droom bezwaart mij. Visioenen doen me schoon. Maar dromen zijn uh, bedrog. Ik zou was was de eerste zijn. Ik moet nu snel ander kostuum aantrekken. En laarzen aantrekken. En van het zoenen mijn schmink van Mark afvegen. Echt in en uit de wereld stappen. Dat is gewoon echt uh, op is op en af is af zeg ik altijd. Het is dus voor het publiek vaak niet zo te snappen dat je gewoon erin stapt en eruit stapt. De illusie moet natuurlijk zijn als je in die zaal zit. Kijk, hoe is mijn. Dat kun je niet zien eruit. Helemaal wel zwarte uh, schmink. Vergeet het wel eens. En dan heb <laughs> ik de rest van het stuk dit op mijn gezicht. Dit was deel 1 van de werkweek van Karin Krutsen, gemaakt door Pieter Willemsen. Het volgende deel van haar werkweek woensdag... hoort u de opnames van het hoorspel. We zijn zo meteen terug met Stand.nl. De stelling van vandaag is premier Rutte moet afstand nemen... van het PVV-meldpunt Oost-Europeanen. U krijgt voor die tijd eerst de hoofdpunten van het nieuws van Dick de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. De Margeussee heeft op Schiphol een verdachte aangehouden na de bommelding. Zijn identiteit is nog niet bekend en ook is niet duidelijk of er een bom is gevonden. Volgens overtuiging ging het om een man die wat had gegeten op het panoramaterras. Hij weigerde daar te betalen en zou zichzelf daarna hebben opgesloten op de wc. De vertrekhalen 1 en 2 zijn nog niet vrijgegeven omdat de Margeussee nog onderzoek doet. De Nijmegense hoogleraar Drent is onderscheiden... met de prestigieuze prijs Karel Lodewijk Verlijse. Dat is een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Drent, die verbonden is aan het UMC sint Radboud, doet onderzoek naar een leverziekte. Hij ontwikkelde een nieuwe behandelmethode... die wordt gezien als een doorbraak. En de Turkse politie heeft zo'n 100 Koerden opgepakt... onder wie burgemeesters en journalisten. De Koerden zouden lid zijn van de KCK, een netwerk van Koerdische groepen... waarvan de PKK-beweging onderdeel is... De Turkse politie al jaren onderzoek naar mensen die banden hebben met de PKK. En dat waren de hoofdpunten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem naar Utrecht staat tussen Maarsbeigen en Bunnik 9 kilometer. Dus de vrachtwagen de sloot ingereden. Bij Bunnik is de rechterreis ook dicht. Kunt het beste bij knopend Baandenbroek omrijden via Barneveld Amersfoort? En op de A27, Almere naar Utrecht. Daar staat bij Beeldhoven 5 kilometer, dan ongeluk. Daar is de rechte reis ook dicht. Daar kunt u het beste bij Knobbend Ems omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Frank de Mosch. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stam.nl. Ambassadeurs uit verschillende Midden- en Oost-Europese landen... sturen vandaag een brief naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Ze vinden het PVV-meldpunt voor problemen met Oost-Europeanen schandelijk... en willen dat partijleiders zich openlijk distancieren... van het in hun ogen discriminerende meldpunt. De PVV riep het meldpunt vorige week in het leven. Binnen één dag ontving de partij naar eigen zeggen 14.000 reacties... Op een website kunnen Nederlanders aangeven of ze overlast ervaren... of te maken hebben met vervuiling of verdringing op de arbeidsmarkt... door Midden- en Oost-Europese immigranten. Ik praat erover met Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks. Jolande Sap, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Poolse, Roemeense en Hongaarse arbeidskrachten zijn hard nodig in Nederland. Ja. Stelling nemen is niet de sterkste kant van premier Rutte. Ja, Gezien het succes van het meldpunt zijn de mensen de overlast van Oost-Europeanen beu. Uh, ook ja. U kunt thuis meepraten in stand.nl. De stelling luidt, premier Rutte moet afstand nemen van het PVV-meldpunt Oost-Europeanen. Bent u daarmee eens of oneens SMS naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.standpunt.nl of twitteren hashtag standpunt. De stelling van vandaag. Premier Rutte moet afstand nemen van het PVV-meldpunt Oost-Europeanen. Jolande Sap, wat zegt u? Ik zeg daar volmondig ja tegen. En uh, ik vind dat de premier op zijn persconferentie uh, ja, ten onrecht heeft gezegd... Joh, dit is een zaak van collega Kamerleden. Kijk, um, Rutte heeft een kabinet wat afhangt van de gedoogsteun van de PVV... Um, en dat heeft al een flinke kras gegeven aan het imago van Nederland in het buitenland. En dit doet daar nog eens heel erg sterk aan af. En daar moet hij dus zelf gewoon stellingen nemen. Minister Kamp van Sociale Zaken die reageerde vorige week op het meldpunt. Volgens hem moet iedere fractie zelf weten wat voor activiteiten ze ontplooit. Daar hoeft Rutte zich dus niet mee te bemoeien. Wat vindt u? Ik vind dat dat geldt voor elke fractie, behalve als het de fractie is waar je echt cruciaal van afhankelijk bent als kabinet, omdat je daar uh, je gedoogsteun van krijgt. Kijk, en Rutte weet um, uh, dat zijn kabinet daardoor een lelijke deuk in het buitenland heeft opgelopen. Sterker nog, dat Nederland en het imago van Nederland daardoor een lelijke deuk in het buitenland heeft opgelopen. En daarom zou het heel goed zijn als hij veel meer afstand neemt. En ook gewoon... Ja, duidelijk zegt, ja, dit soort meldpunten helpen niet. Kijk, als mensen last hebben van criminaliteit, van stevige overlast... dan is dat heel vervelend en dan hebben we daar in Nederland een meldpunt uh, voor... wat voor iedereen geldt en dat is de politie. Um, als het een gedoogpartner is, zoals deze constructie... dan zou je denken, juist die wil je niet boos maken. Nou ja, dat, dat zie je natuurlijk ook wel, dat uh, daardoor uh, Rutte steeds daar toch dingen van accepteert. Um, en dat is niet goed... Dat is niet goed voor het imago van Nederland in het buitenland. Hiermee, hè, met dit meldpunt Oost-Europeanen, worden tien Europese landen echt geschoffeerd. Um, tien Europese landen die, uh, waar we in de toekomst uh, nog stevig van afhankelijk zullen zijn. Um, ja, en dat is niet de manier om, om Nederland, wat echt gewoon als land ook afhankelijk is van export van buitenlandse handel, goed op de kaart te zetten voor de toekomst. Wat is de verantwoordelijkheid van de minister-president hierin, wat u betreft? Nou ja, Ik vind dat hij, en dat heeft hij eigenlijk bij zijn aantreden ook gezegd... hij heeft gezegd, we gaan een ingewikkelde constructie in. We gaan een ingewikkelde constructie in met een gedoogpartner. Die gedoogpartner mag zeggen wat hij wil... maar wij zullen stevig dat tegenstelling nemen als we het daar niet mee eens zijn. En wat je eigenlijk vanaf het begin ziet is dat die gedoogpartner wel doet wat, wat, wat aangekondigd is. Dus die, die, die verkondigen verdurend wilders en consorten wat ze willen. Maar dat Rutte daar niet stevig stelling tegen neemt. En daardoor lijkt het toch alsof Nederland en het Nederlandse kabinet dat ook vinden. En dat is gewoon niet goed. De stelling van vandaag is premier Rutte moet afstand nemen van het PVV-meldpunt Oost-Europeanen. Een van de reacties op de site luidt deze. Uh, oneens, want de Nederlandse overheid is niet verantwoordelijk voor individuele acties of uitspraken van een volksvertegenwoordiger of welke staatsburger dan ook. Dat zouden de betreffende klagende overheden ook moeten weten, mits ze geen dictator dictatoriale trekken in hun staatsbestel kennen. Wat zegt u? Wat ze, ik snap die reactie. Ik snap die reactie, maar dit gaat wel wat verder dan dat. Kijk, je mag van onze premier verwachten dat hij duidelijk stelling neemt uh, als er voorstellen worden gedaan die echt ten onrechte een groep in de verdomhoek zetten. En ten onrechte ook onderscheid maken. Dat noemen we discriminatie in dit land. Kijk, je mag van een premier verwachten dat hij zegt. Overlast criminaliteit moet worden aangepakt. Als u daar last van heeft. In uw buurt, in uw straat, meld dat dan aan de politie. Of als het wat minder ernstig is, maar gewoon vervelend, meld het aan de gemeente. Want dan kan er echt wat gedaan worden. Nou zegt de PVV, we horen veel van dit soort verhalen over overlastgeven, uh, overlastgevende Midden- en Oost-Europeanen. Maar we kennen de omvang niet. Dan is het op zich nog niet zo gek om, om dit middel te gebruiken om die omvang vast te stellen. Nou ja, er zijn veel onderzoeken, we kennen de omvang behoorlijk goed... en we kennen ook de stemmingmakerij eromheen. Kijk, er wordt bijvoorbeeld voortdurend gezegd uh, dat uh, die Oost-Europeanen hier even komen werken... en dan vervolgens van onze sociale zekerheid profiteren. Daar is veel onderzoek naar gedaan waaruit blijkt dat dat niet waar is. Dat hooguit 1 op de 20 uiteindelijk werkeloos wordt... en dan ook alleen maar een uitkering krijgt dat ze al langer dan vijf jaar hier zijn. En er is ook veel onderzoek naar dat ze zouden verdringen gedaan. En dan blijkt ook dat dat ook niet waar is. Maar dat ze vooral werken op vacatures die al jaren moeilijk vervulbaar zijn. Omdat Nederlanders daar niet in willen werken. Dus we weten best wat er aan de hand is. We weten ook dat de huisvestingsproblemen veel meer aangepakt moeten worden. De overlastproblemen. Een aantal gemeentes zijn daar nu goed mee bezig. Amsterdam heeft vorige week een stevige aanpak aangekondigd. Dat is de manier. Maar wat niet de manier is om gewoon ja, stemming te maken... en Nederlanders verder op te zetten tegen die arbeidsmigrant. Want we weten dat we ze ook nodig hebben. En we weten dat we ze hoe dan ook op, op dit moment gewoon niet weg kunnen krijgen hier. Dus we moeten er goed mee omgaan. U zei net, uh, wij hebben in feite al een meldpunt en dat heet de Nederlandse politie. Wat denkt u dat er gebeurt als je de politie belt met een overlastmelding? Als je de politie belt met een overlastmelding en het is structureel in de buurt... Uh, dan, dan kan dat aangekaart worden, ook op het niveau van de gemeente. En dan kan er gewoon echt wat aan gebeuren. Dan kan de gemeente in zo'n buurt zorgen dat er uh, nou ja, betere huisvesting komt... Uh, dat er uh, uh, meer buurtagenten uh, over straat zijn. Dus dan kan je echt daar iets aan gaan doen. Ja, mevrouw Schap, u weet net zo goed als ik dat heel veel burgers het gevoel hebben... dat de politie helemaal niet zit te wachten op dit soort meldingen... die niet registreert en er in heel veel gevallen ook niet op reageert. Ja, wat ik waar, waar ik mensen toe oproep. Ik snap heel goed vaak de gevoelens van onmacht en frustratie. Maar wat daarbij niet helpt, is dat je maar met de vinger blijft wijzen naar anderen. En zegt, zij doen het allemaal niet goed. Wat je dan moet doen, is zo goed mogelijk gebruik maken van de middelen die je hebt. Dus meld het aan de politie, meld het bij de gemeente. En ga er op een positieve manier mee aan de slag. In plaats van alleen maar aan de zijlijn te blijven roepen dat het allemaal niet deugt en niet goed is. En dat is wat de PVV met deze actie nu eigenlijk uh, versterkt. En dat is gewoon niet de manier om eruit te komen. Premier Rutte moet afstand nemen van het PVV-meldpunt Oost-Europeaan. Dat is de stelling van vandaag. Bijna 2000 mensen hebben gereageerd, inmiddels via Stam.nl. 58% is daarmee eens, dat is een meerderheid. 42% is daar niet mee eens. Mevrouw sapgroen GroenLinks erkent dat er problemen zijn met mensen uit die landen. Hoe groot is het probleem? Nou ja, je ziet dat er behoorlijk veel arbeidsmigranten hier zijn... en dat we eigenlijk dreigen dezelfde fouten te maken... die in de jaren 60, 70 is gemaakt met de Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten. Dat we weer denken, het is tijdelijk, we hoeven er niet al te veel aan te doen, te doen. Dat is niet de manier. Veel van die arbeidsmigranten blijven wel. Dus we zullen gewoon moeten zorgen dat ze goed de taal kunnen leren... dat we goed letten op de huisvesting... maar dat we ook de uitbuiting aan de kant van de werkgevers aanpakken. Kijk, ik vind het heel goed dat Bernard Wintjes, de werkgeversvoorzitter aangeeft dat uh, Rutte hier stelling tegen moet nemen... en dat Nederland als exportland juist afhankelijk is van arbeidskrachten... ook uit het buitenland. Maar dan moet hij ook de andere kant van zijn verantwoordelijkheid oppakken... en werkgevers oproepen om te stoppen met die uitbuiting... van Oost-Europese arbeidsmigranten. Want dat is natuurlijk ook gewoon een onderdeel uh, van het probleem... wat ook zorgt voor overlast. Maar is een andere belangrijke les uit de jaren zeventig niet... dat we toen te lang hebben gewacht met reële problemen aan te pakken... en er wat aan te doen. Dat klopt en daarom roep ik, ook op. En, uh, roep ik ook op om dat nu wel te doen. Wat niet helpt is alleen maar uh, ongenoegen uiten, alleen maar mopperen. Wat helpt is gewoon echt ermee aan de slag gaan. En je ziet dat de grote gemeentes dat aan het doen zijn. Je ziet dat daar helpt dus ook bij als mensen die echt last hebben... dat ook van melden op de plekken waar er iets mee uh, kan gebeuren. Maar dat helpt niet bij als je alleen maar stemming maakt. Een van de reacties op het forum is van iemand die schrijft... ik ben het ermee eens. Wilders moet eens duidelijk gemaakt worden dat hij ons land in diskrediet brengt. Door steeds te vallen over wat een kleine minderheid doet. Begin maar eens een website over Nederlanders die niet deugen. Ja, nou ja, je ziet in ieder geval dat Wilders voortdurend op zoek is naar een zondebok. En uh, lang is dat de islam geweest, zijn dat de moslims geweest, een tijdje zijn dat de Grieken geweest. Nu worden het kennelijk de Oost-Europeanen. En als we één ding weten is dat het zoeken naar een zondebok en ook het wijzen naar een zondebok, dat dat gewoon niet helpt om het probleem op te lossen. U krijgt vanmiddag en met u alle andere fractievoorzitters een brief van tien Midden- en Oost-Europese ambassadeurs. Um, Dat zal geen verrassing zijn. Ze roepen alle politieke leiders op om zich openlijk te distancieren van het meldpunt. Wat vindt u van die brief en de actie van de ambassadeurs? Nou ja, Dat is natuurlijk een heel erg duidelijk signaal. Dat geeft ook aan hoe hoog het uh, die landen zit. En dat snap ik. En ik heb zelf ook toen het uh, bekend werd vorige week... meteen uh, afstand genomen van dat meldpunt. Kijk, wat, wat, wat, uh, wat ik heel belangrijk vind... we zien dat Europa in grote problemen zit. Um, en de uitweg uit die grote problemen... is niet steeds ons meer gaan ingraven achter de dijken... en zonder bokken buiten zoeken. Maar zelf verantwoordelijkheid nemen. Zelf ook gaan staan voor Europa... Erkennen dat Nederland als handelsland daarvan afhankelijk is en zorgen dat we gewoon op een goede manier uh, huisvesting, illegaliteit, uitbuiting van Oost-Europese arbeiders gaan uh, oplossen, maar niet proberen om uh, ja, de open markten die we hebben in Europa voor arbeidsmigranten te gaan sluiten. Kijk, Europa wil een gemeenschappelijke markt. Europa wou ook een gemeenschappelijke munt. Europa wou ook een gemeenschappelijke markt uh, voor werknemers. Dan moeten we dat nu ook met elkaar gaan waarmaken... in plaats van bij de eerste de beste problemen weer die grenzen te gaan sluiten. De stelling van vandaag luidt... premier Rutte moet afstand nemen van het pvv melpunt Oost-Europeanen. Juwan de Sap van GroenLinks. We gaan naar de bellen. Luister u alstublieft mee. Als u wilt reageren op deze uitzending, bel ons dan op 0800-1101. 0800-1101. U kunt een sms sturen met eens of oneens naar 7070. 7070, dat kost u 50 cent of u kunt twitteren. Hashtag Stampunt. Stamppunt .no, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Kramer in de Mos. Ik ben het overigens roerend eens met de stellingname van mevrouw Sap... Maar dat even terzijde. Ik denk dat meneer Rutte net nou minstens zo verstandig is als ik en niet zal reageren op deze uitnodiging om wel te reageren. Maar ik denk dat u als standpunt NL ook eigenlijk dit standpunt niet had moeten aan. Uh, of moeten gaan uh, pakken als een item om de mensen te laten stemmen. Want ik denk dat u daarmee toch de heer Wilders in de kaart speelt, die niet liever heeft dan publiciteit om zich heen. En dat krijgt hij weer op een geweldige manier. Maar in elk geval, uh, ik ben blij met uh, mevrouw okay, Sapter ja. en ik dank u wel voor de ruimte. Dank, dank voor uw mening. Standpunt, nou, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Hermans uit Rijswijk. Uh, toen het kabinet, het gedoogkabinet, aantrad, toen zei uh, Verhagen en maar ook Rutte uh, dat als uh, Wilders eventueel misschien over de schreef zou gaan dat hij teruggefloten zou worden. Ik vind dus dat bij de uh, situatie die nu op een gegeven moment bestaat... Uh, dat hij inderdaad over de schreef gaat. Ik ben het met uh, mevrouw Sap eens als dat uh, gaat omtrent uh, uh, werkgelegenheid, ja. economie, enzovoort, enzovoort. Maar... Aan de ene kant is Rutte een Europeaan en doet alles voor Europa. Aan de andere kant laat hij dit uh, passeren. Dank voor reactie. Stam.nl. Goedemiddag. Waar blijven de ambassadeurs wanneer onze rekeningen geplunderd worden door skimmers uit Oost-Europa? Waar blijven die ambassadeurs wanneer onze winkels hier worden leeggehaald door Oost-Europeanen? Laten we blij zijn dat er een politieke partij is die voor onze belangen opkomt, want niemand anders doet het. Luister naar mevrouw Sap. Die interesseert het niet dat onze, uh, onze uh, uh, uh, rekeningen worden geplunderd. Het skimmen is uitgevonden, meneer, door Oost-Europeanen. Er is geen enkele bevolkingsgroep in Nederland die dat doet. Dank voor uw reacties. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, met uh, Sissy Gresman uit Groningen. <laughs> Sorry, ik moest even lachen. Uh, ik ben het helemaal eens met de stelling en ook met de Sap. En, uh, ik, uh, vind niet dat je, uh, ik vind het eigenlijk een beetje discriminatie, maar als je dat zegt, ben je al heel snel een zeerpiet. Alleen, er was iets anders wat mij, uh, hoe heet het, de stelling uh, opviel. Uh, de PVV zegt dat er al heel veel reacties zijn. Mm -hmm. Maar via Facebook is er een uh, doorstuurbericht rondgegaan... dat je dus op die site van de PVV ook overal mee kan invullen. En dan je juist kan beklagen tegen de website. Dus ik vraag me af hoeveel van die succesvolle reacties... Het zijn uh, letterlijk uh, klachten van Polen, of over Polen. Want ik, ik je, hebt, kijk... je hebt geen flauw idee. Of het aantal klopt en of de inhoud klopt, je hebt geen flauw idee. Dat bedoel je te zeggen. Ja, dus ze, zelden, ze zijn heel zo van ja, we hebben 14.000 uh, reacties. Het is een groot succes. Maar er zijn waarschijnlijk uit uh, die actie heel veel tegen. Reacties. Ja, de verbinding met jou is bijzonder slecht. ik Volgens mij heb je je punten toch door de slechte telefoonlijn heen kunnen maken. <laughs> Dank je wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met mevrouw touw. Ik ga ervan uit, meneer, dat het meldpunt bij Wilders is ontstaan. Niet bij Wilders maar bij de landgenoten. En ik neem mijn eigen landgenoten buitengewoon serieus. En ik ben echt heel erg geschrokken dat een hele hoop mensen blijkbaar hun hele woon- en leefomgeving naar de meter zien gaan. En ik zou dus zeggen, Rutte, als je met die ambassadeurs praat, vraag dan of ze hun landgenoten willen opvoeden. En als ze naar Nederland komen, dat ze zich dan een beetje weten aan te passen en weten te gedragen. Dan kunnen mijn eigen landgenoten ook een Rustig Ik heb het woord landgenoten voldoende gehoord. Dank u wel. Dank voor uw reactie. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Peters. Ik vind eigenlijk dat Rutte zich heel tactisch gedragen heeft. Eerst even afwachten. Maar nu kan u rustig zeggen dat zo'n klikformulier zijn stil niet is. Ik denk dat dat niet met termen komen van stasi-praktijken... wat het natuurlijk wel zijn, maar oké. Okay. En voor de rest... Oh, sorry, wacht even. Dat wat de bedoelt de u? Als hij meer wat ontvankelijk was voor klachten... dan wat is bedoelt u, niet nodig. Wat bedoelt u met zo'n klikformulier is zijn stijl niet? Dat, dat mensen verklikken, aanbrengen... en niet past bij de VWD, ook niet past bij het kabinet. Hij is natuurlijk met handen en voeten gebonden aan Wilders. Maar toch kan hij tactisch brengen dat... De, dit niet zijn stil is. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U, u, mag u mag het zeggen. zeggen. Uh, ik ben het uh, totaal oneens uh, met de stelling. Uh, er zijn uh, zoveel stellingen die door politieke partijen of actiegroepen in het leven worden geroepen... waar je nooit iemand over uh, hoort. Uh, dan denk ik, uh, waarom wordt uh, deze er uh, nou uh, uitgepikt? Uh, Dat is alleen maar omdat uh, Wilders het zegt... En wat mij betreft heeft het niets met het kabinetsbeleid te maken. Uh, Jolanda Sap zegt, het heeft alles te maken met het beeld van Nederland in het buitenland. En dat is er al niet zo best aan toe. Nou, ik kom er toch met regelmaat in het buitenland. En ik heb uh, daar nog nooit iemand uh, mij daarover horen aan uh, spreken. Ik denk dat dat in de Nederlandse politiek een beetje bewust in uh, beeld uh, wordt uh, gehouden als argument. Maar on eigenlijk argument. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, u spreekt met Jozef van Alsten. Dag. U mag het zeggen. Nou, ik denk dat mevrouw Sap een beetje buiten de werkelijkheid leeft. Als zij denkt dat de gemeente dit soort problemen kan oplossen. Want ik heb al tien jaar last van dit soort bewoners naast mijn deur. Ja, en de laatste jaren zijn het de dus Bulgaren. Nou, dat wens je echt niemand toe. En naar iedereen die ik spreek, niemand wil dat naast zijn deur hebben. En dat de gemeente dit soort dingen kan oplossen door de politie, dat is gewoon een illusie. Het gebeurt gewoon niet. Ze doen niks of ze doen het niet goed? Eh... Uh, ze doen niets, maar ze proberen eigenlijk de boel te sussen... in plaats van dat ze werkelijk tot een oplossing komen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. U mag het zeggen. Hallo, u spreekt mevrouw Cox. Dag mevrouw. Um, ik ben zelf boos. En wat mij het meest verbaast is dat de polen die hier wonen, eh, al jaren, dat die al weinig doen voor hun mensen. Die, die kunnen toch ook die mensen betrekken of zeggen kom bij mij wonen of ik ga iets voor je doen of ik ga je helpen. Dan vind ik ook dat meneer Rutte het geen afstand moet nemen. En, uh, mevrouw Sal bedoelt het goed, maar zo werkt, uh, uh, werkt het niet. Men heeft al zoveel dingen beloofd, ook met andere buitenlanders. We gaan dit en dat gaan dan doen. Daar gaan tien jaar overheen. Het kost bakken voor geld. En dat geld kunnen we anders besteden. Dank voor Oh, trouwens één ding nog. Want wat, wat vindt u dan van, van het meldpunt Anzieg als halfpoolse? Ik begrijp u niet goed, sorry. Wat, wat vindt u van het meldpunt, aan Het meldpunt dat er is? Wat vindt u daarvan? Geen, we moeten geen afstand nemen. De, uh, de heer Rutte moet uh, reageren. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met de heer Van West. Ik heb uh, niet veel op met de heer Rutte en ook niet met Wilders. Maar laat die man alsjeblieft zijn shortjes voor zijn verslaafde elk moment geven. De gevolg van zelfoverdosis. Want het ziet u de stemmen en gaat de stemmen verliezen. En nou, laat hij dat aan het buitenland ook zeggen. We zijn een gedoogland land voor verslaafden. En waar bestaat die verslaving uit? Dat hij dat soort dingen naar voren brengt. En uh, aan zijn kiezers, uh, oh, dat is prachtig. Oké, okay, dank voor uw reactie. Dank u wel. Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks. Wat viel u op in de reacties? Uh, nou ja, wat mij opvalt is uh, uh, dat, nou ja, het valt in twee delen uit één. Aan de ene kant mensen die het erg eens zijn met de stelling en uh, deze stigmatisering uh, niet terecht vinden. Maar aan de andere kant mensen die uh, last ervaren en zich niet gehoord en niet begrepen voelen. Kijk, en wat ik belangrijk vind om te benadrukken... is dat het echt goed is om te zien dat het probleem aan twee kanten zit. Kijk, wat, wat ik begrijp al uit de klachten die bij het meldpunt binnenkomen... is dat dezelfde mensen die nu klagen... vaak ook de mensen zijn die tegelijk ook profiteren... van de inzet van Oost-Europese arbeiders. Bijvoorbeeld mensen die klagen dat hun huis niet wit genoeg geschilderd is. Ik denk, ja, je wil dus wel Poolse schilders, maar dan ook weer klagen. En ja, tegelijk zie je ook... Ja, het zijn dus ook veel Nederlanders die profiteren van die Oost-Europese arbeiders... als en die ze gewoon veel te slecht behandelen. Infani dus ik denk echt dat we het aan twee kanten moeten aanpakken. Een van die bellen zei, uh, mevrouw Sap leeft in een vreemde wereld... want de gemeente die lost het niet op, die proberen alleen maar de boel te sussen. Nou, ik denk dat dat in het verleden ook vaak te veel gebeurd is. En dat er te weinig gebeurd is. En dat we ook te weinig uh, lessen trekken uit het verleden. Maar tegelijk zie je dat nou ja, een gemeente als Amsterdam... vorige week een grote nieuwe aanpak heeft aangekondigd. En ja, als je niet meer gelooft in dat onze politie en onze gemeentes... dit soort dingen kunnen oplossen... Ja, waar moet je dan het wel gaan aanpakken? Ik geloof er wel in. Ik geloof dat er veel meer moet gebeuren dan er nu gebeurt. Maar ik denk dat de manier om het aan te pakken... is toch echt criminaliteit bestrijden de geëigende kanalen. Even, even, nog, kort, even nog kort. Eén één reactie wil ik u nog graag, graag voorhouden. Uh, namelijk dat iemand zei uh, tegen die ambassadeurs... die vandaag die brief gaan versturen. Uh, ambassadeurs, voed eerst je eigen mensen maar eens op. Want ze skimmen en ze, uh, ze jatten onze rekeningen hier. Dus voed eerst je eigen mensen maar eens op... voordat ze hierheen komen. Ja, dat heb ik ook gehoord. Kijk, en dat is uh, nogmaals probleem aan twee kanten. Het is wel een groot signaal als ambassadeurs hiervoor in de pen klimmen. En hiervoor ook zeggen van, goh jongens, dit kan niet. Maar natuurlijk moet ook die overlast en die criminaliteit aangepakt worden. Daar moet je niet voor okay, weglopen. Punt is alleen, zo'n meldpunt uh, levert alleen maar bijdrage aan de stemmingmakerij. En leidt absoluut niet tot een oplossing. Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks. Dank voor uw bijdrage aan stam.nl. Premier Rutte moet afstand nemen van het PVV-meldpunt Oost-Europeanen. Bijna 2300 keer is er gereageerd. 59 is het eens met de stelling 41% niet. Zometeen, Thijs, dit is de dag. Wat gaan jullie doen? Ja, het is een beetje GroenLinksdag op Radio 1... want wij hebben de, voorzitter, de nieuwe voorzitter van uh, GroenLinks... Helene Wening, die is uh, zaterdag uh, gekozen. We gaan met haar praten over haar plannen met de partij. Verder, Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org. Uh, kunnen we nog een beetje veilig uh, winkelen op internet? Of kan dat eigenlijk niet meer? En Jozef Willems, die schreef samen met Vonne van der Meer... een boekje Kinderschrik. en het over zijn 60 e verjaardag. Toen werd hij op schoot genomen. Uh, en dat bracht allerlei traumatische herinneringen bij hem boven. Zometeen, op Radio 1, dit is de dag. Thijs als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Internet, blogs, Twitter, klanten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Iedereen moet vooral het medium zo inzetten als hij of zij prettig vindt. Ja, het enthousiasme is ja. dus, er. Uh... Hoe dichter en... ik de microfoon bij uw mond zet, hoe verder u daarnaast gaat praten. <laughs> ik zie het, ja. <laughs> ik ik schuif nog even iets bij. Eerst planking, breading en frosting. Mogen jullie eigenlijk wel op het ijs van de juffrouwse Eigenlijk niet, maar doen we toch. Ja, ik vind dat wel grappig. De Gids.fm Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1.